10 uur. Het nos journaal Jan van der Putten. Het Griekse referendum over het reddingspakket voor de euro kan al dit jaar worden gehouden. Volgens de Griekse minister van Binnenlandse Zaken kan het referendum in december plaatsvinden, als de details van het pakket snel worden uitgewerkt. De regering stelde zich vannacht unaniem achter het voorstel van premier Papandreou. Maar het parlement moet ook akkoord gaan en daar is veel verzet. Een ruime meerderheid van de Griekse bevolking is tegen de bezuinigingen die nodig zijn om EU-steun te krijgen. Op de Europese effectenbeurzen is het overwegend rustig na de zware koersverliezen van gisteren. De AIX-index begon met een plus van 0,7 procent, maar die winst is op dit moment weer verdwenen. Beursanalisten gaan ervan uit dat de onzekerheid over de aanpak van de schuldencrisis de markt blijft beheersen. Wel is er hoop dat de Amerikaanse centrale banken vanavond komen met nieuwe steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie. Het besluit om buitenlanders te weren uit koffieshops in Maastricht kost de stad zo'n 30 miljoen euro per jaar. Dat zegt de Vereniging van Koffieshops in Maastricht op basis van eigen onderzoek. Sinds 1 oktober mogen de koffieshops alleen nog klanten toelaten... die in Nederland, Duitsland of België wonen. Uit tellingen voor en na de maatregel... blijkt dat het bezoek aan de koffieshops behoorlijk is afgenomen... met ruim 15 procent. Omgerekend komt dat neer op een verlies van 30 miljoen euro per jaar... voor de Maastrichtse economie. En de maatregel zou 345 arbeidsplaatsen in Maastricht kosten. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een inval gedaan... bij het hoofdkantoor van Veolia Transport in Breda... De NMA doet onderzoek naar de ontwikkelingskosten van de OV-chipkaart. En daarover zouden verschillende streekvervoerders verboden afspraken hebben gemaakt. Waarvan Veolia precies verdacht wordt is niet duidelijk. En ook is niet bekend of er administratie in beslag is genomen. Veolia zegt mee te werken aan het onderzoek en ervan overtuigd te zijn dat er geen onrechtmatigheden aan het licht komen. Het CNV heeft richtlijnen opgesteld voor scholen over het omgaan met sociale media als Twitter en Facebook. In het protocol staan tips over hoe leraren sociale media kunnen gebruiken om kennis uit te wisselen. Maar er wordt ook gewaarschuwd voor de risico's. Leraren die bijvoorbeeld op niet afgeschermde accounts uitgebreid praten over, over seks of foto's plaatsen... Uh, op hun huispagina in, uh, in beschonken toestand. Uh, is misschien niet erg handig als uh, daar ook leerlingen in meekijken. Uh, en het is verstandig om uh, daar beleid op te hebben. Hoe ga je daarmee om? Scholen kunnen het CNV-protocol van internet halen... en er met de leraren over discussiëren. Dan het weer nog, vanochtend grijs, met nevel, mist en lage bewolking. Van het zuiden uitgeleidelijk zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het oosten af en toe zon, in het westen meer bewolking... en later op de dag kans op regen. En ook dan is het een graad of 16. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In Friesland en in de kop van Noord-Holland komt nog plaatselijk... een dichte mist voor en de mist zal spoedig verdwijnen. Nog files op de A1 richting Amsterdam. Daar staat voor het Klopend Watergasmeer 3 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de ringweg Amsterdam, de A10. Daar staat tussen Schellingwoude en Duivendrecht 4 kilometer. En op de A20 in de richting Gouda... daar staat tussen Rotterdam-Prins Alexander en Klopend Gouwe nog 5 kilometer.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 Sven Kokkelman. Gebruik meer sociale media bij Crisis. Pleidooi van een burgemeester. In Helmond West zorgen hangjongeren voor overlast. Sommige mensen die zeggen gewoon van kut mag snappen, die haat ons. En de ochtendumur van Koos Postomaat is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro Goedemorgen Nederland. In crisissituaties moeten gemeenten sociale media als Twitter uh, gaan inzetten. Dat zegt Antoine Scholte, die is burgemeester van Zwijndrecht. Politie, justitie en gemeente kunnen bij een crisis niet meer aankomen... met een persberichtje, want dat is niet meer van deze tijd. Al de burgemeester Antoine Scholte, goedemorgen. Hele goedemorgen. Twittert u zelf ook? Ja, maar heel beperkt, heel beperkt. Nou, daar gaan we op. Ja, maar een crisis <laughs> is toch iets heel anders. Ja. Waarom is het zo belangrijk om die sociale media in te zetten bij een crisis? Omdat je bij een crisis allemaal mensen hebt die gebruik maken van sociale media. En met allerlei informatie komen op internet die ook niet altijd juist is. Ja. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt met je handen in je haar zitten en daar niet op reageren. Of je kunt ook gebruik maken van die sociale media. En ook die media gaan volgen ja. en te proberen om, uh, om dingen recht te gaan zetten. Ja. Goed, de vraag is, wanneer is een crisis groot genoeg om hem op Twitter te zetten... of op Facebook of een van die andere sociale media? We hebben in Zwijndrecht in januari een ramp gehad op een um, groot met een uh, wagen van ethanol wat in brand stond. Ja. En op dat moment hebben mensen uh, kunnen horen dat er heel veel hulpdiensten uitrukten, Dus de hele avond sirenes. Ja, dan denken mensen, wat is er aan de hand? Dan wordt er gelijk getwitterd. En dan wordt er ook vaak onjuist getwitterd. Hè? Er wordt getwitterd, de sirenes zijn afgegaan. Nou, die zijn niet afgegaan. Of er is een rampenfase 4. Nou, het was rampenfase 3. En we hebben mensen ingezet die Twitter hebben gevolgd en ook sociale media. En we hebben geprobeerd om die informatie recht te zetten... door een eigen Twitter-account te starten en ja. met de juiste informatie te komen. Maar hoe weet ik nou dat die Twitter-account ook echt uw Twitter-account is? Of uw Facebook-account echt uw Facebook-account is? Ja, dan moet je gelijk zo'n Twitter-account ook um, ja, legaal maken... door op je eigen gemeentelijke website te vertellen... dit is het Twitter-account van de gemeente Zwijndrecht en van dit incident. Ja, maar in een noodsituatie ga ik dat niet nog even nazoeken natuurlijk. Nee, maar toch een heleboel mensen die, die lezen dat wel... en die twitteren dat weer naar mensen die buiten staan. En op zo'n manier krijg je heel snel dat men begrijpt... Hey, dit is inderdaad een hele legale Twitter-account van de gemeente. En zo is het ook echt gegaan in, uh, in januari. Ja. Goed, uh, ik stel deze vraag omdat we het Nederlands Genootschap... voor burgemeesters om een reactie hebben gevraagd. De voorzitter van die club is Bernd Snijders, Als ik me niet vergis, burgemeester van Haarlem. Die uh, heeft nogal wat bezwaren tegen twitterende burgemeester. Zijn reactie is de toegevoegde waarde van de burgemeester in de communicatie bij rampen en crisis is dat hij of zij als betrouwbare bron kan vertellen wat de werkelijke situatie is. Het is met alle geruchten die er op zo'n moment zijn dan aan de burgemeester om in een persconferentie bijvoorbeeld te vertellen wat de feiten zijn. Ik denk dat Twitter daar niet het juiste medium voor is, aldus de burgemeester van Haarlem, Bernd Schneiders. Ja, dat is dan te laat. Het genoemst van burgemeesters heeft ook mensen die ons assisteren bij crisissen. En uh, die hebben dat eens gevolgd. Wat je kunt doen bij crisis. Uh, hoe kun je dan met Twitter toch informatie uh, geven en goede informatie. Mm. En we hebben ook geëvalueerd in, in, in januari, wat hebben de mensen eraan gehad? En het was ook net na die ramp in Moerdijk. Heel snel daarna. En de open communicatie en de manier van communiceren... heeft geleid dat een heleboel mensen gerustgesteld waren. Ja. Dat we ook maatregelen konden nemen om een viaduct vrij te maken. Ook met Twitter weer. U moet nou bij dat viaduct weg, want we gaan een treinstel verplaatsen. Ja. Met LPG. Ja. En dat heeft geleid tot, tot ongelooflijk veel positieve reacties. En mensen waren echt gerust, gerustgesteld. Tot ja. en met de thuisfront van de hulpverleners. Ja. Het feit dat anderen daar zo kritisch uh, over zijn... is ook wel dat het leidt tot bedrijfsongevallen hier en daar. Eind december bijvoorbeeld vorig jaar... twitterde Gerda Dijksman, die was toen politiechef in Drenthe... Dat twee dood aangetroffen mensen in een flat in Meppel, en ik citeer, vast het slachtoffer waren geworden van huiselijk geweld. Ze bleken later door koolmonoxidevergiftiging om het leven te zijn gekomen. Ja, maar Gerda Dijkspan zat thuis, heeft zich niet laten informeren. En wat je moet doen is dat je niet zelf gaat twitteren als burgemeester op zo'n moment. Want je hebt wel wat anders te doen in, het, uh, in de crisisstaf. Maar er zijn mensen die namens jou twitteren. Die zitten in een operationeel team. Ja. Uh, er zijn ook mensen die internet volgen... en al die foute informatie proberen recht te zetten. Ja. En dan krijg je uh, hele afgewogen uh, tweets die te maken hebben met, met, deze, met dit incident. Ja, maar wat is er tegen het beleggen van een officiële persconferentie... die bij Grote Ramp ook nog eens een keer live wordt uitgezonden op radio en televisie meestal? Uh, dan weet je in ieder geval dat je te maken hebt met de burgemeester... en dat de informatie die daar gegeven wordt, gewogen is en in ieder geval gecheckt. Ja, maar dat gebeurt ook. Na die tijd, en als je wat, wat meer ruimte hebt, dan komt er altijd een grote persconferentie... Uh, maar het gaat mij om de eerste uren uh, bij een crisis. Waarbij mensen zelf een heleboel informatie op internet gooien. En juist op zo'n moment moet je zorgen dat er echt um, ja, informatie wordt rechtgezet. die ja. ook heel fout de, de eter op gaat. Ja, maar goed, is het dan één officiële account van de gemeente? Of gaan politie, brandweer en justitie ook allemaal op eigen houtje nog een keer twitteren? Nee, want die werken dan allemaal samen in één operationeel team. Al die hulpdiensten. Maar als ze al een eigen één... Twitter-account hebben, want het zijn natuurlijk allemaal maatschappelijke organisaties. of in ieder geval betrokken bij de maatschappij die allemaal willen meedoen met de moderne sociale media. En allemaal te horen krijgen als je aansluiting wil houden... bij de mensen voor wie je het doet, ga op Twitter, ga op Facebook. Ja, nee, maar op, op dat moment maak je een account... en wordt heel snel duidelijk dat men gaat zoeken op Keifoek. Keifoek was het raseerd waar het incident plaatsvond. Ja. En men gaat zoeken op Zwijndrecht. Als je die twee koppelt, komt ja. men bij dat officiële Twitter-account... en dan heeft men al die informatie. Antoine Scholten, burgemeester van Zwijndrecht. Ik dank u wel. Graag gedaan.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 Overlast van hangjongeren, dames en heren, was de belangrijkste oorzaak van de Helmondse media-hype van afgelopen zomer. Ook in de Volkswijk Helmond West is het een hardnekkig probleem. Al hangt de beleving van die overlast wel sterk af van wie je ernaar vraagt, constateert Harm van Attenveld. Op de kaart staat Helmond West. Ja. Maar u zegt. Dat is gewoon het Haagje, hè? Het Haagje. Ja, de drie Haagstraat en de Haaglaan. En daar bent u geboren? En getogen, ja. En, getogen. Ja. en hoe noem je jezelf dan? Een echte het uit Helmond. Een Hagenese? Hagenese, ja, dat klopt. Het Haagje is wat je noemt een arbeiderswijk. Tweederde van de inwoners is Nederlands, de rest allochtoon. In het Haagje is relatief veel werkloosheid. Er is een verouderde woningvoorraad. En er leven gevoelens van onveiligheid. Onder andere door dit soort verhalen. Ik kom hier nu een tijdje en uh, kwam ik hier aangereden ja, toen... Uh... Ja, ze vielen mij eigenlijk aan met uh, vijf man. Hebben ze me hier ook gepakt. Yes, En wat gebeurde er uh, precies? De Adichtone. Ja, ik kwam voorbij en ik keek alleen een keer en ze gooiden een tast tegen mijn auto. Dus daarop ben ik uitgestapt en uh, vroeg wel als dat normaal was. En toen kwamen ze eigenlijk met een paar man. Ze begonnen meteen te slaan. Ja, en uh, zo waren er al gauw een stuk of vier, vijf die, uh, ja, die eigenlijk bovenop mij zaten. Hoe zou jij deze wijk omschrijven? Ja, een kutwijk. Wat is er dan hier de afgelopen uh, ja, periode nog meer voorgevallen in de wijk? Overvallen, inbraken, noem maar gelijk op. Alles wat je eigenlijk kan bedenken. En dat hebben de buitenlanders dan gedaan? Ja, daar ga ik in principe wel vanuit. Want s'avonds zien we hier uh, in principe geen één Nederlander meer over straat lopen. Ga je zelf s'avonds over straat hier? Nee. Anders ben ik al samen met mijn vriend. En dat ben jij? Ja, dat ben ik. En je hebt een hele grote hond? Ja. Dus uh, dat komt wel goed. Er is hier van alles gebeurd, hè? Kapot allemaal kapot gegooid en ga zo Wat doet u dan? Als u ja. daar, uh... Wat ik doe ik, ik ga gewoon naar mijn werk. Ik ben ook een van de werkende mensen, ik heur erbij. Maar u zegt het alsof u hier een van de weinigen bent. Nou, er zijn er enkele meer hier die nog werken. Is u alles iets overkomen? Hebben ze geprobeerd, ja. Wat dan? Ja, ik las zeker er allemaal aan gooien, onder andere en zo. En gaat u dan naar de politie, doet u dan aangifte? Ja, dat heb ik dan ja. En hielp het? Uh, dan komen ze langs en dan komen ze kieken. Ja. Ik zie drie jongens met een petje op uh, voorbij lopen en u stopt met praten. Huh? U stopt direct met praten? <laughs> ik hoor hier. En ik heb niet meer gebruik op een nacht. Met andere woorden, u wil niet graag een uh, steenoeder uit. Zullen we er maar mee ophouden dan? Onderhand, ja. Okay. Tot zover het meest spectaculaire deel van deze reportage. Nu het saaie, genuanceerde stuk. Ik ben hier geboren en getogen. En er zijn wat incidentjes geweest, inderdaad, hier. Maar ik zelf heb nooit iets meegemaakt. Ik heb me altijd veilig gevoeld hier in de wijk. Halemond staat nooit zo goed bekend, eigenlijk. Tenminste, is mijn ervaring. Hoe ben je in Halemond? En vooral dit stuk, oei oei. Maar ik beleef het anders. Dit de, de, de is de derde oh, de Haagstraat. Meneer en mevrouw die staan bezoek uit te laten. Ja. Hoe is het nou hier? Ja, het is hier relatief rustig. In dit stuk van de straat heb ik hier helemaal geen problemen. Helemaal niet. Maar daar horen wij dan ook vertellen. Dat er uh, een, een groepje is geweest die zich gekeerd hebben tegen iemand anders. Maar ja, dat, dat, dat hebben wij niet meegekregen. En, en ja, dat horen we dan van, van anderen horen we vertellen. Ja, ik zeg, ik heb hier geen problemen. Echt wij zien daar ook helemaal niet. Ja, Wij zijn werken, we komen s'avonds thuis. En dan horen we dat vertellen, maar we zien het niet. Uren loop ik rondjes door de wijk... tot ik uiteindelijk een klein groepje hangjongeren tegen het lijf loop. Mocht camera, wel ja, wel? Ik heb geen camera. Ja, wel, ja. Aanvankelijk zijn ze wat schuw... omdat ze eerder door een verborgen camera zijn gefilmd door een Vandaag. Maar uiteindelijk willen ook zij hun analyse geven... van het onveiligheidsgevoel dat leeft in hun wijk. Een multiculturele wijk, snap je niet? Ja, er ja, zijn soms problemen, maar ja. Wat voor problemen dan? Overlast. Van wie? Ja, dat weet ik ook niet. Van, van jou? Ja, van mij niet. Van niet. Er zijn een paar meer jongens bij komen staan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 inmiddels. En dan staan we weer daar, sommige mensen roken een jointje. Mee. Ja. En dan zeggen ze: hangjongen. Marokkaans jongeren. Ja, Marokkaans hangjongen, ja hé. Maar snap je als mensen zeggen: van ja, er staan er ja, weet de is 10, wel. 20 van die jongens bij elkaar, intussen wordt er een Foto gemaakt met een Blackberry, waar ik ook op sta. Hallo. Oh, nee. <laughs> maar snap je dat mensen dat als, uh, als, als bedreigend ervaren? Ja, ik, ja, ik, snap, het, ik snap het niet. Snap het. Er zijn gewoon sommige mensen die zeggen gewoon van kut, snappen die haten ons. En die willen door dat te zeggen, van ja, die jongeren, wij worden door vijf man in kaart geslagen. Dat de, dat de, andere, dat de gemeente Helmond ingrijpt. En daardoor zeggen ze dat. Hey, ik studeer, ik werk, na mijn studie, dus ja. Maar normaal mensen ook hebben gekocht. Ik moet ik dat zeggen? Het is voor, voor mij gewoon thuis. En dan het laatste woord in deze reportage. Dat is voor de rashagenees met wie we dit verhaal begonnen. Ik ben hier opgegroeid en opgetogen. En, uh, ja, ik weet niet wat ik dat moet zeggen. Het is gewoon, uh, ik denk dat het voorbij hoort. Hè? Die jongens doen hetzelfde als als wij vroeger allemaal deden. Hè? Een bietje, ik weet niet wat hij vroeger allemaal deed. Ja, een beetje kattenkwaad uithalen en zo. Dus. Wat de kranten afgelopen zomer schrijven. Ja, dat is een beetje overtrokken. Ik vind het toch wel meevallen. Dus. Ik ben blij dat ik zo afgewerkt ben dat ik hierin kom. Je vervult de weken nooit, hè? Deel 3 was dat. Morgen in deel 4 van Helmond na de Hype. bekijken we in Helmond West. Dan gaat het over de geschiedenis van deze Volkswijk. Al met al eh, zijn het allemaal eh, toch een beetje pogingen van bovenaf geweest... om eh, deze wijk een beetje sociaal te kneden tot een eh, acceptabel geheel. Ja, we blijven dus in Helmond-West. Tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op... GoedemorgenNederland.nl Straks belangrijke Nederlandse wetenschappelijke ontdekking... in de magische waterbrug. Eerst nu het ochtendhumeur van Koos Postema. In Manila werd deze week een meisje geboren dat de 7 miljardste bewoonster van de wereld zou zijn. Maar er schijnen meer baby's voor die titel in aanmerking te komen. Geen ruzie maken kleintjes, dat doen wij volwassenen al genoeg in de wereld. 7 miljard... Een sombere senior zei me van de week dat Moeder Aarde toch geen 7 miljard mensen kan dragen. Ik ging er niet op in. Het getal 7 miljard roept niks bij me op. Het is ongrijpbaar groot. Bij gewone getallen zie of hoor ik meteen mensen of feiten. Neem het getal 3 en ik zie meteen Mauro en zijn Nederlandse moeder en Nederlandse vader. Of noem 2 en ik hoor meteen de twee CDA'ers die zo nu en dan. Dissident zijn. Een groter getal vooruit 206. Dat staat voor 206 miljoen dollars, gestolen door Amerikaanse militairen in Irak. Geld dat voor de opbouw van dat land bestemd was. Gauw terug naar Holland, het getal. 6. De zes goals die mijn club Feyenoord van Groningen om de oren kreeg. Ach, dat Feyenoord, het is zo'n leuk, jong elftal en dat zo weinig geld verdient. Neem het getal 5. Tenminste vijf economen zeggen dat de Partij van de Arbeid deze week in de Tweede Kamer tegen het euroakkoord moet stemmen. Dat betekent verwerping. De heer Rutte in zijn hemd en met gebogen hoofd naar Brussel. Nog even een getal. Acht. Deze maand telt de publieke omroep geen 21 cent gemachtigde meer, maar acht. Dat moet van de regering. Als al die mooie programma's nou maar blijven en al die dames en heren die fijne avond zeggen. Zeven miljard mensen op aarde. Onvoorstelbaar, ongrijpbaar groot. Eén, dat is voorstelbaar. Eén persoon. Eén die alleen is bijvoorbeeld en geen uitzondering vormt. Medemens, die ene. Waar bent u voor hem of haar? Dat is morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. 16 worden, gebeurt over drie maanden. Diane Broomfield was dat met herfool Het is zeven minuten voor half elf. Belangrijke wetenschappelijke Nederlandse ontdekking in de magische waterbrug. Professor Huy Bakker is werkzaam bij het instituut AMOF... dat is het instituut voor atoom- en molecuulfysica... en een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent mij al kwijt bij het begrip waterbrug. Kan ik me voorstellen? Wat is het? De waterbrug is een heel apart fenomeen... Wat je, wat, wat je krijgt als je twee bekenglazen met water neemt... daar een hele hoge spanning over zet, die, die bekenglazen die zijn dan bijna gevuld met water... dan zul je zien dat het water naar de rand toe kruipt. Het maakt contact. Dan kun je die twee glazen uit elkaar trekken... en dan vormt zich een dun draadje wat vrij lijkt te zweven... wat de zwaartekracht lijkt te weerstaan. En dat is de waterbrug. Ja, dat is, geen, dat is op zichzelf geen nieuw fenomeen, toch? Dat is geen nieuw fenomeen. Dat is al in de 19e eeuw ontdekt door de Brit William Armstrong. Maar het is heel lang eigenlijk een vergeten fenomeen geweest en het is eigenlijk herontdekt door Elmar Fuchs. Ja. Die werkt nu bij Wetses in Leeuwarden, het uh -huh. Instituut voor Water. Ja. En hij heeft ook heel veel onderzoek eraan gedaan om met verschillende technieken te kijken hoe die waterbrug er van binnen uitziet. En wij zijn er ook bij betrokken geraakt, want wij hebben speciale technieken hier op Amelhoff waarmee we ook echt op moleculair niveau naar, de wa naar water kunnen kijken. Ja. We hebben dit als een, als een zijpad, we hebben we eigenlijk dus ook gekeken hoe wat is er met water aan de hand in de waterbrug. Ja, en wat is nou jullie belangrijke wetenschappelijke ontdekking? Nou, wat wij ontdekten is dat er ook echt op moleculair niveau een verschil is tussen water in de waterbrug en gewoon bulkwater, zoals het uit de kraan komt. Zelf had ik eigenlijk gedacht dat de waterroer een puur macroscopisch uh, elektrostatisch fenomeen was. Dus je legt spanning aan, je, je bouwt lading op, het water wordt een beetje geladen. Denk bijvoorbeeld aan wanneer je een uh, statisch geladen staaf bij een waterstraal houdt, houdt dan buigt hij een beetje af. Yeah. Maar dan verwacht je eigenlijk dat er op moleculair niveau eigenlijk heel weinig aan de hand is. Ja. En maar met die in die waterbrug, uh, als je dan toch daarna gaat kijken met, met, nou ja, met ultrakorte laserpulsen, dan zien we toch dat daar een iets ander gedrag van dat water is. En waar het op neerkomt is dat die watermoleculen, als je daar trillingsenergie in stopt, het watermolecuul bestaat uit atomen, een zuurstof en twee waterstofatomen. En die hm. kunnen ten opzichte van elkaar trillen. H2O, dan kunnen we heel gericht kunnen we daar energie in stoppen. Ja. En we zien dat die trilling in de waterbrug, voor watermoleculen in de waterbrug, wat sneller uitdooft, wat sneller dent dan voor watermoleculen in gewoon water. Met andere woorden, de structuur van die moleculen verandert. Nou, dat wijst erop dat de omgeving, dat elke watermoleculen... toch een iets andere omgeving heeft dan in gewoon water. Dat het watermoleculen zich in een iets ander netwerk... van watermoleculen rangschikken ja. dan in bulk water. En gaat het molecuul zich dan ook anders gedragen? Nou ja, dit is eigenlijk nog maar een beetje een, een, een begin... Van, van de inzichten die we krijgen rond uh, Rond die moleculaire eigenschappen van dat water in de waterbrug. Ja. Maar dit is in ieder geval een eigenschap waarop het water zich anders gedraagt. Maar er ja, dus. zouden er meer kunnen zijn. Het zou ook bijvoorbeeld kunnen zijn dat het netwerk van die watermoleculen wat starder is. Wat minder snel ja. uit elkaar valt en zich opnieuw vormt. Dus ja. water, gewoon water, is heel erg dynamisch. Het is, op moleculair niveau is er voortdurend van alles aan de hand. Dat watermoleculen die verbinden zich met elkaar en die verbreken die bindingen meer. Ze wisselen voortdurend van partners. Ja. Ze zijn zeer promiscu. En uh, in de waterbrug zou dat bijvoorbeeld wel iets anders kunnen zijn. Dus u hebt eigenlijk ontdekt dat water niet per definitie gewoon water is? De, ja, maar dat, dat geldt trouwens wel voor meerdere. Water in die zin is een zeer vreemde vloeistof. Als je bulk water hebt, dus ja. water echt in een grote volume... ...dat is echt anders dan wanneer je bijvoorbeeld water in de buurt van een oppervlak... ...van bijvoorbeeld een celmembraan hebt. Dan ja. gedraagt het zich ook al heel anders. En wat zegt u dan tegen alfa mensen zoals ik? Die denken, nou interessant vertelt u verder, maar wat moet ik ermee? Ja, in dit geval vind ik dat heel moeilijk, als het gaat om de waterbrug. Want uh, dat, is, nou ja, dat, is vol, dat is echt een heel apart fenomeen, dus ik durf er echt niets uh, verder over implicaties uh, zelfs maar te bedenken. Ja. Als het gaat om verder onderzoek aan water, dus als je dan kijkt uh, naar water in cellen of... Uh, of in, in, in kanaaltjes in, in brandstofcellen, dan is het zo dat dat, water heel belangrijk, dat het heel belangrijk is om meer te weten over dat water. Omdat dat water alle chemische en biologische reacties echt controleert. Dat die reacties zijn vaak alleen maar mogelijk in water. En wat dat... zou uw ontdekking daarbij kunnen helpen dan? Hoe? Nou, niet zozeer voor de waterbrug dus, want dat is een apart fenomeen. Ja. Maar als wij beter begrijpen hoe het waternetwerk zich uh, vormt en, zich, en, en, uh, en hoe watermoleculen energie opnemen, dan gaan we beter begrijpen hoe eiwitten functioneren, hoe bijvoorbeeld enzymen functioneren. En kunnen we misschien ook wel begrijpen waarom we op een gegeven moment bepaalde enzymen door een, bijvoorbeeld een foutje uh, van, uh, in de DNA-code niet meer functioneren. En daar kunnen we dan weer, het is natuurlijk wel verder doorgedacht, ...ga je dan weer een bepaalde therapie op kunnen uh, bedenken. Met andere woorden, ook preventief uh, ziektes als kanker ja. kunnen voorkomen. Nou, ja, dan... dat is wel een hele verre sprong. Nou ja, maar, daar maar als denk je, je een begrip aan... hebt van hoe biochemische processen verlopen... En, wat, ...en de rol van water is, het is nog steeds duidelijk dat water daarbij een hele belangrijke rol speelt... ...dan ben je, ook be ben je mogelijk beter in staat om ook dat soort ziektes of uh, daar, daar betere therapieën voor te bedenken. Interessant werk doet u. En uh, u hebt dus die ontdekking gedaan in de magische waterbrug. Huidbakker, ik dank u zeer. Dank u wel. Het is bijna half elf, dames en heren. Uh, meer informatie over deze uitzending vindt u op kro.nl. En zometeen na het nieuws van half elf: Premrada Kishun, ergens in Nederland, Prem. Nou, goedemorgen Sven, ik ben, uh, het, het wordt een heel interessante uitzending... want ik heb een uh, bestuurder van een schoolinstelling... die woedend is op het ministerie van Onderwijs. Dat weet jij Sven, je hebt zelf daar ooit ook reportages over gemaakt... dat ze maar steeds met meer regeltjes komen, regeltjes komen... en die moeten we, moeten die mensen allemaal zelf gaan uitvoeren. Wat ik ontzettend leuk vind, is dat ik iemand van Adel heb... die op de administratie van het ROC Mondriaan in Delft, want daar zijn we, zit. En we gaan het echt hebben, hoe moeilijk scholen het hebben met al die registraties... En Sven, je kan het niet voorstellen, maar als je kokkelman met dubbele c schrijft... in plaats van met één c, dan krijg je hele bureaucratie... en dan krijgen die mensen geen geld, omdat er ergens een penpusher is... die zegt, ja, maar die persoon die herken ik niet. En dat het in 16 andere formulieren goed staat, dat werkt niet. Dus het is echt een bureaucratische romslomp. maar luisteraars. U weet het, het is altijd zo fijn om na de tropische stem van Jan van de Putten... met je programma te mogen beginnen. Dus hier is hij, Jan van de Putten. Radio 1. NOS Journaal. Door de inperking van de koffieshops loopt de economie van Maastricht jaarlijks 30 miljoen euro mis, zeggen de koffieshops. Sinds begin deze maand mogen ze alleen nog klanten toelaten uit Nederland, België en Duitsland. Andere klanten zijn niet welkom. En dat kost de middenstand in Maastricht, als geheel, veel geld en werkgelegenheid.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 En het Griekse referendum kan nog dit jaar worden gehouden. Als de details van de noodhulp snel worden uitgewerkt... dan kan het nog in december, zegt de Griekse minister van Binnenlandse Zaken. De Griekse regering steunt het plan voor een referendum... maar het Griekse parlement is verzet daartegen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Radakation. De minister van Onderwijs, mevrouw Van Bijsterveld, heeft bedacht dat alle scholen, basis, voorgezet, speciaal en middelbaar beroepsonderwijs... vanaf 1 september 2012 verplicht zijn om alle geweldsincidenten te registreren volgens eenduidige landelijke definities. Hiermee weet Den Haag precies wat, wanneer, waar gebeurt. De scholen moeten het alleen maar even invullen. En dat is precies waar de schoen wringt. Formulieren invullen, statistieken bijhouden, alsmaar meer bureaucratie. En met welk doel? De scholen zitten al tot over hun oren in de papieren. De scholen hebben dan ook weinig zin erin. De overheid blijft maar dictaten opleggen en de instellingen... of het nu scholen, verpleeghuizen, artsen of advocaten of accountants zijn... mogen al die bureaucratische lasten oppakken. Maar nu is er gelukkige ROC-bestuurster die het helemaal zat is. Rot op met je regels, zegt ze. Mijn vraag aan u is, luisteraars, is het nodig dat er weer een papieren teger wordt gecreëerd... die mooie statistieken uitspult, maar die verder niks bijdraagt? 0800 -1 -1 -1, primtime Apenstart, primtimeapenstartntr.nl En de tweets kunnen naar hashtag primtime Radio 1 Welkom bij Primtime. We staan bij het ROC Mondriaan in Delft, een prachtige school. En dan loop ik de administratie binnen. En van mijn schooltijd herinner ik me dat de administratie altijd van die leuke vrouwen zitten. En dan als je tiener, probeer je altijd toch een beetje met ze te flirten. En dan kijken ze je streng aan. Maar dan zaten er één of anderhalve man en een paardenkop. de kop. Daphne, met zoveel zitten jullie op je afdeling? Wij zitten met uh, tien administratief medewerkers. Zit op de afdeling voor en, en, uh, 1500 studenten. En voor 1500 studenten 10 mensen. Dus per 150 studenten één administratieve klacht kan je bijna zeggen. Ja. Oké, okay, wat doen jullie zo daar? Ja, wij doen uh, eigenlijk uh, heel veel. Eigenlijk van het begin af aan uh, meldt de student zich aan via internet. En uh, die komt bij ons binnen. Dan gaan wij mailen, brieven sturen om ze uit te nodigen voor een uh, intake toets. Die komen dan gelijk de eerste week op intake toets. En uh, als ze die toets hebben gemaakt, dan komen ze uh, op intake gesprek. Ja. En dan horen ze vaak gelijk of ze zijn aangenomen. Dan gaan natuurlijk allemaal briefwisselingen op en neer. Wij vertellen ze dan dat ze een aantal documenten moeten meenemen. Een uh, kopie van hun ID of paspoort. Mag geen, geen rijbewijs zijn. <lacht> um, uh, ze moeten een kopie van hun diploma meenemen. Ze moeten een uittrek van het bevolkingsregister meenemen. Dat zijn een aantal documenten. Die, uh, ja, die nemen ze dan mee met de toets. Hebben ze dat niet bij hun, nemen ze dat mee met het intakegesprek. Als ze zijn aangenomen... Dan moeten wij natuurlijk nog meer documenten moeten wij uitdraaien. Zowel een onderwijsovereenkomst. Dat is een overeenkomst tussen de school en de student. 18 plus studenten, die mogen dat zelf tekenen. Maar 18 min studenten, dat moet ook weer door de ouders getekend worden. Ja, daar gaan we natuurlijk allemaal weken overheen voordat dat wij dat weer terugkrijgen van de student. Want dan zijn ze dat vergeten. En of hebben ze dat niet bij zich, zijn de ouders niet thuis. Um, ja, wij zitten natuurlijk ook aan een, een tijdslimiet vast. Op een gegeven ja. moment komt die controle natuurlijk. Dus ja, daar... Uh... En dan moet je ook nog... Daar zo zit Vanessa. Vanessa Schrijvers. Je, en, en dan hebben jullie ook nog steeds dingen... zoals vroeger als ik te laat was of afwezig was. Dan doe je dus dat ook, de ziekmeldingen en dergelijke. Ja, daarnaast moeten we ook nog een 850 klokuren na, uh, bijhouden. Pardon? Ja, elke leerling moet 850 klokuren naar school. En dat moet bijgehouden worden. Hoe bedoel je bijgehouden worden? Want op het moment dat wij dat een leerling minder dan 850 klokuren naar school gaat, dan is dat zeg maar een spookleerling of voldoet hij niet aan de eisen? Zoals en, en hoeveel onderwijs. lesuren zitten er in een jaar? 900? Ik kijk even naar. Ja, ongeveer 900. Ja, 900. 9, maar ik heb 19. ooit 400 uren afwezig geweest. Dus dan zou ik. Uh, dan zou je al niet kunnen slagen voor je diploma omdat je dan te veel afwezig bent geweest. En dat doen we gewoon nog steeds als vroeger, door middel van een lijstje. En dan zetten we puntjes of streepjes of jij wel of niet aanwezig bent. Maar vroeger vervalste ik altijd mijn klassenboek. Dat mijn A, vooral, want dat was een klasseoogst en één van de week moest ik het in liever verander Ik alle A'tjes in LA van afwezig naar laat. Zou dat nu nog kunnen? Nee, nee, nee. Nu kan dat niet meer. Want daar worden ook weer eisen aangesteld aan een aan afwezigheidslijstje. Want daar moet echt een puntje staan op het moment dat je er bent. En een streepje op het moment dat je er niet bent. En dan als moet, het er niet staat, omdat iemand. is. dan er wordt op... het afgekeurd, dan wordt de les als niet gegeven, beschouwd door de, door de overheid, door de controle. En dan kan dus je boete. Ja, Jas Leenhout, voorzitter van het college van bestuur <coughs> van ROC Mondriaan. Ja. En dan krijg je dus een boete. En die 850 uur, dat is niet het maximaal aantal uren aanwezigheid op school. Maar dat is de uren die aan bepaalde voorwaarden voldoen... zodat de inspectie ze meetelt. Dus als iemand bij wijze van spreken... proefwerk inhaalt uh, tijdens een les Duits... Ja. dan zegt de inspectie... die les was blijkbaar niet wa belangrijk genoeg. Dus uh, die les tellen we niet mee. Maar waarom zijn al deze regels gekomen, mevrouw Leenhout? Totaal gebrek aan vertrouwen. Ja, en dan komen er nog meer. Dus, en, en jullie zijn met elf man hier fulltime. Jullie zitten niet uit je neus te vreten, Vanessa. Nee, nee, nee. Wij, wij zijn van de papieren. Wij houden de papieren bij. Net zo goed als een leerling op stage gaat, dan moet er ook een contract komen tussen de leerling, het bedrijf en de school. En dat moet ook weer ondertekend maar worden. Maar wie leest die dingen? Waar gaan ze uiteindelijk naartoe? Mevrouw Leenhouts, alles wat deze dames doen, waar, waar leidt het toe? Die worden opgeslagen en de inspectie die komt één keer per jaar... kiezen ze een aantal opleidingen uit waarvan ze zeggen... daar gaan we ze even helemaal na vlooien of het ook werkelijk geregistreerd is. Dus je moet het gewoon doen, want anders kan je bekostiging dus worden de, ingehouden. de echte waarheid maakt niet uit, de papieren waarheid, dat is het. Ja. Ja. Nou ja, wij proberen het zo waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen. Maar uh, het klopt dat de echte werkelijkheid van de tevredenheid van leerlingen... over de les, ja. over de hoeveelheid les enzovoort... ja, die doet er minder toe. Vanessa, hoe lang doe jij dit werk? Uh, zeven jaar alweer. En Daphne? Zes jaar. Oké, okay, en in die zeven jaar heb je het meer zien worden? Ja, het is wel meer geworden, dat zeker. Vooral de aan- en, afwe en afwezigheidsregistratie en het melden aan leerplicht... Want dat moet nu ook gebeuren. Dus er zijn ook veel meer leerplichtambtenaren aangenomen door de overheid. Omdat er ook gemeld moet worden op het moment dat leerlingen dus niet aanwezig zijn. Dat, en dat dan, moet... Wat is nou het leukste aan je werk? De afwisseling is het leukst. Hoe bedoel je? Ja, de hoeveelheid. Je zit niet alleen maar achter je computer. Uh, je doet natuurlijk heel veel voor een student. En de contacten met de student is, uh, ja, dat dus maakt het werk erg leuk. Eigenlijk zijn jullie blij met meer regels, want dat betekent meer collega's. Nee, dat ook nee. Niet. <laughs> nee? nee. Mevrouw Leenhouts, nu uh, zegt u, ik ben boos. Wilt u in twee zinnen uitleggen waarom u boos bent op mevrouw Van Bijsterveld? En u sprak me ze net aan, want ik mag niet zeggen, rot op, waarom niet? Nou, dat is al bijna een vorm van uh, geweldsbejegening... of veiligheidsbejegening of grof verbaal geweld. Dus dat moet ik dan registreren. En dan ben ik ook weer een kwartier zoet om uh, op te schrijven... in welke categorie dit allemaal valt. Dus hoe zou het u het in uh, Jos Leenhout's termen zeggen? Ik vind het uitermate onverstandig en onacceptabel. Ik vind het ongelooflijk belangrijk... dat je als school een goed veiligheidsbeleid hebt. Mm -hmm. Ik vind het ook heel belangrijk dat je veiligheidsincidenten registreert. Mm -hmm. Maar dat moet je wel op je eigen manier kunnen doen. Mm -hmm. En ik vind ook dat de inspectie daarnaar mag kijken... of wij op een nette manier bezig zijn met veiligheid. Ik vind ook dat de inspectie mag weten... hoe vaak wij dingen bij de politie melden. Mm -hmm. En of we daar actief in zijn en of we dat goed ook doorgeven in de dossiers van de leerlingen... of je veiligheidsincidenten ook goed evalueert. We hebben hier 16 september een veiligheidsincident gehad. Maar voor de duidelijkheid, het gaat er dus om dat u zegt... vanuit het ministerie van Onderwijs komt er een occasion... je moet op deze manier jouw veiligheidsdingen registreren. En u zegt, jongens, we doen het al ja. op onze eigen manier... die wij goed vinden. Ja, waar ik... En die de inspectie ook mag komen beoordelen. Ja, ja. Niks mis mee. Ja. Maar waar het persbericht, wat bij het besluit van het kabinet kwam toen die, ja. dat die wet zou worden ingevoerd, is, is al typerend. Grove pesterijen of scheldpartijen zijn subjectief te beoordelen. Terwijl wapenbezit objectief kan worden vastgesteld, daarom worden eenduidige en duidelijke definities <lacht> van verschillende incidenten gehanteerd. En waarom willen we dat dan weten? De geregistreerde incidenten bevatten geen persoonsgegevens... want dat is in strijd met de wet op de privacybescherming. Ja. Het is puur landelijke nieuwsgierigheid... om al die dingen bij elkaar op te tellen. Terwijl er ondertussen allang een monitor is van veiligheid. Ja, uh, en er wordt heel veel gedaan aan veiligheid op school. Er wordt veel is. gedaan. Oké, okay, luisteraars, u mag bellen 0800-1121... mede naar primtimeapenstaatntr.nl... en de tweets kunnen naar hashtag PrimtimeRadio. En ik zal het op prijs stellen als er mensen zijn die werken... of in het onderwijs of in een andere sector... die wat voorbeelden kunnen geven van die belachelijke regels... Dat mensen in de nagekeertje gaan snappen dat ze ermee moeten ophouden. Primetime.ntr.nl. Uh, ik heb voor Van Jan Bakker van Sint-Anna-Parochie, dat is onze vaste luisteraar, die zegt... een volgende stap is het registreren van de kleur van het fiets, het soort mobieltje of wat dan ook nog grotere ministeries... betekenen nog meer overbodige nadenkende ambtenaren en nog minder formulieren. Men zou iets moeten beginnen met het registreren van hoeveel formulieren er bestaan. Maarten Garenstroom, uh, onderwijsmanager hier bij het ROC Mondriaan in Delft. Hoeveel van die formulieren bestaan er? Ik, ik zal u wat opnoemen. Ja. Uh, wij hebben formulieren voor het registreren van de 850 klokuren, dat we daar minimaal aan voldoen. We hebben speciale formulieren om te registreren of we wel voldoende tijd aan taal en rekenen besteden. We hebben speciale formulieren voor het registreren van leerlingen die met een rugzakje het onderwijs inkomen. We hebben speciale stageovereenkomsten, dat noemen wij met een moeilijk woord beroepspraktijkvormingsovereenkomsten. Um, we hebben speciale formulieren om meldingen te doen van studenten bij leerplicht... Uh, we hebben speciale formulieren om bij te houden of de docenten wel voldoende bekwaam zijn volgens de wet beroepen in het onderwijs. We hebben speciale formulieren die we gebruiken om ons hele kwaliteitszorgsysteem in te richten. En uh, we hebben ook speciale formulieren die gebruikt worden voor de studentenenquêtes, de personeelsenquêtes en de bedrijvenenquêtes. En, en daar zou nu aan toegevoegd worden een formulier voor de incidentenregistratie. En u bent dan vergeten nog kindermisbruik en kindermishandeling, die jullie moeten zien, de zorgconsulent die er is. Uh, u bent dan uh, vergeten de protocollen die gemaakt worden... wanneer een kind te, te maken heeft gehad met de traumatische ervaring thuis... en de begeleiding op school moet. U bent nog vergeten erbij te vermelden dat als u een schoolfeest heeft... dat er ook weer formulieren zijn om de toestemming te vragen. Ja, oude Ik, ja wat, sorry. Gaan we, wat, oude avond ook oh, nog natuurlijk. ja de ook, ouders uitnodigen. Ja, die formulieren dus. Ja, uh, yeah, wat... Nou ja, een ja, aantal van die ja, dingen Jocelyn, die horen natuurlijk wel gewoon bij je werk. Maar waar het om gaat is dat in dat geval van die veiligheidsincidentenregistratie... de totale gekte is toegeslagen. Ook de Raad van State heeft op een gegeven moment gezegd... dit type van registratie voert te ver. Dat... Het advies van de Raad van State is dus eigenlijk helemaal niet opgevolgd. Wat er vervolgens is gebeurd... Misschien als Danne naar de Raad van State gaat... dat ze wel gaan luisteren naar de Raad van State. Ik mag het van ganse harte hopen. Mevrouw Lenhoots, uh, u bent nu al zo lang bezig in het onderwijs... en ik ken u, ik bewonder ja. u heel erg. Ik heb de eer gehad om u te mogen interviewen... en ik weet wat u achter de schermen doet. Dat u hiermee in de publiciteit treedt, betekent wel veel... want u bent juist iemand die daar een beetje terughoudend in is. Ja, maar... het omdat het niet meer gaat over de werkelijke kwaliteit van ons onderwijs. Het gaat om nieuwsgierigheid. Het gaat om alles volledig in je klauwen willen hebben. En daardoor denken dat als je registreert, dat het dan goed komt. Als je al die spijbelaars registreert en meldt enzovoort... hebben we geen voordelige schoonverlaters meer. Nou, Tuurlijk klar, weten goed. wij dat ja. wij dat spijbelen moeten bestrijden... Nee. om te zorgen dat ze binnenblijven. Spijbelen is goed voor de ontwikkeling. Als ik niet gespebeld had, zou ik nooit zo'n goede radiopresentator zijn. We gaan naar wat bellers. Goedemorgen, meneer Grotenhuis. Goedemorgen, meneer Prem. Zegt u het, het maar. Het volgende. Ik was leraar Duits. Ik ben, inmiddels ben ik gepensioneerd. Ja. Ik was leraar Duits op een middelbare school. De rector die werd ziek, werd geopereerd. Ik heb waargenomen voor hem. Ik werd gek van al die formulieren. Ik heb zelfs op het weekend, op zondag, ik naar school toe om het bij te werken. Op een bepaald moment was ik zo ontzettend boos. Toen heb ik op... Een van die, nee, op twee van die formulieren geschreven. Omdat ik ervan overtuigd ben dat niemand deze onzin op het ministerie leest, het volgende. Toen heb ik alle schunnige woorden, de meest, en ik kan er heel wat voor hoor, heb ik op dat formulier geschreven. Formulieren van mannelijke, variërend van mannelijke, de vrouwelijke, geslachten en wat je er allemaal mee kunt doen. Daaronder heb ik geschreven, mocht ik het verkeerd hebben, dat iemand het wel leest, bel mij en ik zal door het stof gaan en mijn excuses aanbieden. Ik heb nooit wat gehoord. Hoeveel jaar geleden was dat? Dat is tien, even kijken wat hebben we nu, uh, tien jaar geleden denk ik. Nooit meer wat gehoord? Nooit meer. En het is dus ergens in een la verdwenen natuurlijk. En verder geloof ik ook dat die lui die daar werken op het ministerie, ja misschien een enkeling, die weten niks van onderwijs af. Hoeveel hebben daarvan voor de klas gestaan? Ik kan één voorbeeld noemen, maar ik ga geen namen doen, dat is niet netjes. Die is bij ons, is die de klas uitgedragen door de leerlingen, omdat hij geen orde had, Maar die is wel naar het ministerie gehaald om daar te gaan werken. Jas Maar Ik zou uh, niet de mensen op het ministerie per se op deze manier willen neerzitten. Mevrouw, u uh, heeft volkomen gelijk. Dat geldt <laughs> natuurlijk ook niet voor iedereen. Nee, mevrouw, nee maar zei, waar, het waar het mij echt om gaat is dat de politiek... Nee, maar mevrouw Leenhout, als je dit voorbeeld echt... neemt van tien jaar geleden. Hij doet het opzettelijk ja? en dat formulier en niemand leest het, maar hij moet wel zijn hele zondag eraan besteden. Nee, ja. En mag ik, meneer Grotenhuis, mag ik wat zeggen? Wat heeft u toch een fantastisch mooie stem. U moet u bij wel. Max solliciteren uh, voor een <laughs> radio. Het is echt u heeft een zeer aangename radiostem. Dank u ja. wel voor het bellen. Er zijn een heleboel mensen die... Als wilt u nog wat zeggen, gaat u natuurlijk, gaan. Natuurlijk. Dank u wel. Ja. Maar, uh, uh, ik, ik ga zo naar Jacob, maar ik heb hier van Frank van Elten... ...alle mensen die werkzaam in het onderwijs zijn, die radicaal de verplichte controlebanden met de overheid te verbreken. Geen formulieren meer invullen. Ze moeten doen wat ze goed in zijn les geven, inspireren. Mevrouw Leenhout, een staking. Een formulier invulstaking. Ja, het, het, het gaat me gewoon wat te ver. Ik bedoel, er zijn dingen die je gewoon van elkaar moet weten. Die je ook aan elkaar moet kunnen doorgeven. Daar is niks mis mee. Maar, en, en nogmaals, ik zit heel erg uh, op het punt waar het te gek wordt. Nou, bij die 850-uur-registratie, het wordt te gek. Je maar, wordt, mevrouw Leenhoff, er wordt je snapt meer... één ding niet. Dit kabinet, deze regering, kent alleen maar kracht. Daarom is Wilder zo machtig. Keihard erin gaan. Ma Maarten, als jullie nu Maarten Gaarstrom, als jullie nu zouden staken, wat is het maximale wat kan gebeuren? Als jullie nu met alle ROC zeggen we staken in het invullen van die formulieren. Dan zou er uh, meer tijd uh, besteed kunnen worden aan onderwijs. Uh, zodat Daphne het... in de klas kunnen helpen met de juffrouw? dat tegen de juffrouw zeg ik help je want dat is een ding. Vanessa zou kunnen zeggen van ik ga kinderen die in een speciaal klasje moeten zitten ga ik erbij zitten je kan ze inzetten voor onderwijs onderwijsbegeleiding ze kunnen bedoel kom op mevrouw Lienoels doe met me mee ja nou ja ik Probeer liever mensen te overtuigen dan dat ik uh, Ze ga Ze luisteren staan. niet. Het is tegenwoordig ja. de politiek van de harde hand. Je moet keihard gelijkbedig erin vliegen. U wil nog op een nette manier omgaan met apen. Nou, Mevrouw ja. Van Beesterveld en die mensen op de apenrots bij het ministerie. En nee, nee, ik nee, mag nee. het ik, zeggen. Ik, ik, ik zeg het. het Vrijheid van meningsuiting. Ja, maar ik vind het wel grof. Um... Ik denk dat de maatschappelijke druk zo groot is... en dat de politiek dat vervolgens vertaalt. En veiligheid is natuurlijk een heel sexy onderwerp. Dus, kom op, dat willen we allemaal weten. En wij hebben het... Maar Barbara het... zit daar te spreken, die zegt... ze hebben gewoon geen vertrouwen in u. Ze denken dat ze u helemaal in een, in een, in een kooi... in een gevangenis van formulieren moeten zetten... omdat ze u als onderwijzeres en, en niet meer vertrouwen. Nee, als bestuurder. Ja, nee, hoor. maar u bent onderwijzeres, u bent bestuursonderwijzeres. Maar u stapt waar ik bedoel. Ja. Ze vertrouwen. Maarten, ja. ga je gang. Ja. Uh, daar wil ik even op inhaken. Ik denk dat dat ook een gevoel is wat wel ook bij docenten leeft. En docenten zijn toch de mensen die in het ja. onderwijs uh, de zaak moeten dragen. En bij docenten leeft heel sterk het beeld dat er onvoldoende vertrouwen is ja. bij de politiek. Bij de mensen die toezicht houden ja. op het werk wat ze doen. Ja. En, en, dat en weet je waarom dat komt? Omdat die mensen in de politiek zoals de waard is vertrouwd deze gasten. Jacob, goeiemorgen. Ja, ik, ik moet een beetje denken aan, aan, aan buschauffeurs. Als die problemen hebben en het voorleggen aan, uh, aan hun uh, superieuren... dat ze dan ook helemaal niet serieus worden genomen. Terwijl dat ook de mensen zijn net als onderwijzers en uh, onderwijzend personeel... die soms, uh, soms zelfs letterlijk de klappen moeten uh, opvangen. Ja, um, ja ik... Uh, ik ben niet op voorhand tegen formulieren. Ik denk uh, dat dat ook weer niet. Uh, trouwens, zo'n zo invulstaking. Uh, nou, ik, ik kan me ergere uh, criminele feiten voordoen dan, dan een invulstaking. Dus ik denk dat je daar een heel goed, duidelijk signaal mee uh, uh, kunt uh, afgeven. Maar ik denk dat als er al een nieuw formulier zou moeten komen... dat je dan een, uh, een ander formulier, tenminste een ander formulier moet, uh, moet afschaffen. Dat er in elk geval dus niet... Uh, dat het aantal formulieren zich niet kan uh, opstapelen. Ja, daar kregen we ook uh, een, bij, een paar mails van om te zeggen... Uh, voor ieder formulier wat er komt, de andere... maar Jos Leenhouts gaat... Waar het mij om gaat is, ik wil best registreren... maar de manier waarop het nu in de wet is opgenomen... 7, of negen categorieën van incidenten en daarachter... er komt nog een ANVB waarin nader wordt uitgewerkt... hoe je het precies moet opschrijven <lacht> en dan... Kom je tot in de meest belachelijke categorieën terecht? En dan moet u weer allemaal... nieuwe software aanschaffen, ja. een nieuw computerprogramma Precies, aanschaffen. Preciez. En dan zeggen ze allemaal dat het geld niet besteed wordt aan onderwijs. Ja. Ja, Jacob nee, dus hartstik... Dat is echt de. Oké. De... Ja. Jacob, hartstikke bedankt voor het bellen. Uh, uh, John Koenrad zegt... in de zorg wordt gebruik gemaakt van de EMIC. Daar weten ze welke incidenten er gebeuren. Goed voor statistieken, meer niet. Rubber Eend Martens zegt... Uh, elk kabinet wil meer efficiëntie en minder ambtenaren. Maar ondertussen genereren ze elke keer... extra bureaucratie, keer op keer. En uh, Ringo McGoogle: in dit land gaat bureaucratie voorop... vertrouwen voor en vrijheid. Onze overheid saboteert het onderwijs al jaren. Goedemorgen, Ariette. Ja, Goedemorgen. Um, ja, ik heb uh, gebeld om te reageren omdat ik uh, drie jaar als trajectbegeleider gewerkt heb. En mijn functie was jongeren die gestopt zijn uh, op school terug naar school leiden. Motiveren ja. om terug naar school te gaan. En wat mij daarin verbaast is dat uh, best wel veel jongeren ingeschreven staan op een ROC bijvoorbeeld. Ja. Maar al maanden niet meer verschijnen en uh, zich ook niet uitschrijven puur voor de studiefinanciering. Ja. En ik heb het idee dat er heel veel um, aandacht gevestigd wordt op registreren. Omdat dat nog steeds kan... Dat je geld blijft krijgen terwijl je niet op school verschijnt. Dus. En ja, dat wilde ik uh, als Maar helpen die formulieren dan? Sorry? Hel hel helpen die formulieren dan? Nou kijk, blijkbaar kun je als student ingeschreven blijven staan op een uh, ROC terwijl je niet komt. En dat kost geld. En ik denk dat er daarom steeds maar meer en meer papieren bedacht worden. van hoe kunnen we nou zorgen dat. Uh, iemand die niet meer komt, ook geen studiefinanciering krijgt. Of dat iemand wel komt en Wat gewoon is... op school zit en gewoon lessen volgt. Vanessa schrijver van de administratie. Dat, is, dat kan niet, dat is helaas niet mogelijk voor de studenten, want op het moment dat een leerling bij ons uitgeschreven staat, wordt het in een softwarepakket verwerkt waar duo, vroeger IB-groep, ook in, in kan kijken. En daar wordt dan uh, aangevinkt dat ze niet meer aanwezig zijn en geen les meer volgen op het mbo, waardoor hun studiefinanciering wordt stopgezet. Maar dit is sinds kort, want een jaar of drie, vier geleden kon het nog wel. Nee, nee. nee, nee, nee. dat nee, staat al ik, heel ik, lang. En waar wij heb, ik ook ik voor wijk hebben. Ik ben in Rotterdam en ja, ik, ik, ik heb gewoon als projectbegeleider gewerkt. Hoe lang dus geleden? Ik heb daar tegen. Nou, tot en met afgelopen uh, april. Oké. Okay. Ja, het kan gewoon, natuurlijk wel dat zijn. We dat ze gewoon niet meer komen, maar dat, het nog niet, dat ze nog niet uitgeschreven zijn. Dus dat, dat kan inderdaad gewoon, uh... kloppen op het moment dat het, met, uh, dat het nog niet administratief gezien goed verwerkt is. Of bij IB-groep of, of bij ons. Meestal ligt die ja. fout bij Duo. Maar dan uh, moet de leerling het altijd met terugwerkende kracht terug gaan betalen. En dan moeten jullie daar weer formulieren voor invullen. Nee, dat moet de leerling dan zelf regelen met, uh, met, uh, met, met Duo. Okay. En die formulieren hebben wij natuurlijk wel altijd liggen. En kunnen we in ondersteunen. je dankjewel voor het okay. bellen. We hebben nog... Uh, Hans, je bent de laatste beller. Sorry, alle andere bellers van de tijd vliegt. Je bent leraar. Goedemorgen, Hans. Zeg het maar. Hey, goedemorgen. Ja, ik ben het gedeeltelijk eens, ten aanzien van de administratie, dat dat soms te veel is. Alleen uh, als het gaat om geweldsdelicten en ook geweldsdelicten tegen uh, onderwijzers... Hè, wat ik zelf uh, ja, goed, ook meemaak bij collega's, dan is dat juist heel zinvol. Want dan kun je als overheid ook beleid opmaken. Uh, ik ben het er helemaal mee eens dat je geweldsincidenten moet registreren. Dat doen wij ook. We beschrijven ze. Ik ben er mordikus tegen dat wij een definitie en een kernindicatoren systeem krijgen... wat bestaat uit meer dan honderd varianten... die we voor PO, VO en MBO identiek moeten invullen. En dat niet op naam, want dat is tegen de privacy. Uh, ja. Maar privacy puur voor de nieuwsgierigheid van de Rijksoverheid. Er is in het MBO, ja, een, nee, er is in het MBO een veiligheidsmonitor. Die veiligheidsmonitor ja. geeft ontzettend veel informatie. Dus die kan gebruikt worden voor het beleid van de overheid. En daar heb je niet deze vinkjescultuur voor nodig. Dat ja, is mijn grote punt. Toch, je hebt toch een indicatie nodig wat in op het veld uh, gebeurt... en in de praktijk. Ja, maar uh, de, inspectie uh, uh, die moet gewoon, die, de inspectie komt langs en die vraagt naar ons veiligheidsbeleid. En die vraagt ook naar hoe wij omgaan met de incidenten. Maar want alle scholen je... moeten een veiligheidsprotocol ja, hebben, ja, toch? Ja, ja. En, en maar, ja, maar het, gaat niet, het gaat niet om het veiligheidsprotocol, het gaat om dat jij wat je het doet. Meten is weten. Dus je moet ja. gewoon meten wat op hetzelfde gebeurt. Ja, maar de vraag is of je moet meten met identieke definities... in plaats van gewoon je incidenten die je zelf hebt geregistreerd... de brieven die je hebt uh, geschreven okay, naar ouders... Oké, ik snap ouders. het. Wat mevrouw de de Leenholz, we hebben een beetje weinig tijd, maar Hans zegt... als je het eenduidig doet, dan zegt de ene bijvoorbeeld... als een leraar in het gezicht wordt geklapt... zegt de een mishandeling en de ander zegt uh, onbehoorlijk gedrag. En als je dezelfde definities hebt, dan heb je geen probleem. Ja, meneer, ga erop. Dat is nog helemaal de vraag... Er is een, een pilot geweest met dit systeem, met het centraal ja. registreren. En een uitkomst van de pilot was dat toch in de verschillende scholen heel verschillend werd omgegaan met die definities. Er waren scholen bij van 12.000 studenten die 188 meldingen hadden. En er was ook een school met 170 studenten die 230 meldingen had. Ja. Dus dan is er toch iets in de interpretatie niet helemaal gelijk gegaan. Want ik kan me niet voorstellen dat in school met zoveel leerlingen er maar zo weinig incidenten zijn plaatsgevonden. Luisteraars, we hebben via Fatima Basha onze redacteur, minister van Beesterveld uitgenodigd om over dit onderwerp mee te praten. Maar die, die wil niet. Want ze zegt, ze moet nog vragen aan de Kamer over dit onderwerp beantwoorden. En daarom vind ik het jammer dat mevrouw Van Beesterveld die wel dictaten wil opleggen, niet komt. Kunt u die wet nog tegenhouden, mevrouw Leenhout? Uh, ik hoop dat de Kamerleden tegenhouden... dat de algemene maatregel van bestuur... die die uitwerking zal gaan geven, ja. dat die daaruit gaat. Wanneer wordt die in stemming gebracht? Dat uh, weet ik niet precies, er is al een kamergesprek geweest hierover en ik weet niet wanneer de behandeling echt is. Oké, okay. ik uh, wens u heel veel succes daarbij, want sterkte uh, Maarten, uh, tot slot, als het er toch wordt in uitgevoerd, ga jullie er nog staken of niet? In het onderwijs uh, werken nette mensen, dus wij gaan niet staken. Oh, alsof ik geen nette man ben omdat ik steeds stak. Vanessa, jij vindt het vast de, niet erg, jij gaat niet staken hè? Er zijn twee vormen van staken. Dat is een vorm van staken: dat je de straat op gaat en gaat schreeuwen op een malieveld. of dat je zegt: deze voeren wij niet uit. Oké, okay, gaat u deze niet uitvoeren? Daar. Oké, okay, meld ons, we komen Daar naar Zega. Dan, ja. Luisteraars, we moeten naar het einde. Daphne, hartstikke bedankt. Vanessa, bedankt mevrouw. Leenos bedankt. Dankjewel Maarten. Ga Luisteraars, vergeet niet om naar de website radioring.avro.nl te gaan en te stemmen op Felix Meurders voor de zilveren radiostem. Stem maar zelf Felix Meurders voor zijn hele carrière. Ik dank alle gasten, alle deelnemers en u de luisteraars. alles de co-financiers van de publieke omroep. Uh, redactie Anouk Tulner, Rienaert, Jeroen ook Fatima Baja, Productie Hans Twin, Momo Saru, Techniek, Logistiek en Transport Wim de Veter, Eindredactie Regie Barbara van der Klees. Zo met die Jan van de Putten, daarna Deborah Blekkenhoorn met de gids.fm. Tot morgen, namaste, dag. The, the world Sweet caramel, it is a... In a very large selection This beige and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 Dit is Radio 1.